Goedemiddag, ik ben Maxime de Vries en dit is het nieuws van NOS op 3. Rij niet op een zaterdag naar je vakantiebestemming, dat zegt de ANWB. Als je op die dag naar Frankrijk, Duitsland of Oostenrijk rijdt... dan is de kans groot dat je urenlang in de file staat. In juli en augustus zijn al vijf zwarte zaterdagen aangemerkt op de route Seleij. Dat is de snelweg van het zuiden naar het zuiden van Frankrijk. Volgens de ANWB kan je beter op een vrijdag of op een zondag vertrekken. Ook op het spoor wordt het deze zomer waarschijnlijk druk. De NS kijkt per week of er treinen geschrapt moeten worden. Voor het eerst in dik 20 jaar is Roze Zaterdag terug in Rotterdam. Het is het begin van de Pride Week daar. En ook deze man loopt mee in de mars. Nou, we willen toch wel even een statement maken. En, uh, uh... Ja, we vinden het super gezellig. en het weer is natuurlijk fantastisch ja, een beetje gevaarlijk. Feyenoord heeft bij de Kuip de regenploogboogvlag opgehangen. De Rotterdamse club wil ermee laten zien dat de club van iedereen en voor iedereen is. Vorige maand werd de voorzitter van de Roze Kameraden nog met de dood bedreigd. In het Brabantse Raamsdongsfeer zijn gisteravond een paar meisjes onwel geraakt in een club. Het gebeurde waarschijnlijk door de extreme hitte, zegt de politie. Na wat gedronken te hebben konden de tieners weer door. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis voor controle. De organisatie van Pinkpop speelt in op de megahitte vandaag. Je mag je eigen water meenemen en op het festivalterrein kun je je flesje vullen bij vier extra watertappunten. Dat is gisteren ook wel goed kunnen gebruiken. Schandalig dat je hier in de rij moet staan voor water. Hoe lang uh, hebben we er gestaan? Ja, hier uh, denk ik, uh, wat is het, 20 minuten? 20 minuten voor een beetje water. Kijk, het gaat helemaal nergens over. Maar een biertje heb je Ik ben in een minuut hier. Water, daar doe je een uur over. Ja, dat is waar. Dat is waar. Ik ga ik ook eerlijk gezegd ik 7 bier halen. Ja, of dat nou zo'n goed idee is, dat moet je zelf maar bepalen. Het weer. De temperaturen lopen op veel plekken dus snel op. Maar door koele lucht is het in het noorden een schamele 20 graden. Later wordt het ook in het zuiden wat frisser. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 het komen nu weer een hoop mooie oud-hollandstalige muziek. En als eerste Josefina Johanna roept naam de Lamar.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 Is op de wereld zo vrolijk? Verzellig en o leuk. Waar heb je op de hele arm in het zier? Reuze keer een we Warwiel er een mooie rokken. waar krullen, de lokke. Waar is de gehouden kleed. En waar heb je de mannen van een puurtis? Dan kan je het zien zwaaien Dan kan je onze wijten nog eens van doen. En eerst de klas tipsie doen Waar leer je Amsterdam maar pas kennen en Waar hajaanen binnen Waar, waar je geen blauwe zwam En waar begint de harde op van Amsterdam Want er zal een hart van mogen blijven staan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 Dank u. Ik ben de...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 artiest is uh, Willy Alberti. Natuurlijk artiestenaam van Karel Verbrugge. Geboren in Amsterdam op 14 oktober en overleden Amsterdam, waar hij ook geboren is op 18 februari 1985, was een Nederlandse zanger uit Natuurlijk, hoe kan het ook anders, de Amsterdamse Jordaan, en daarna straalt hij op als acteur en televisiepresentator, en Alberti wordt meer dan 35 jaar na zijn dood nog steeds herinnerd als een van de beste zangers die Nederland ooit voorbracht, en dat was zowel als het levenslied als opera, en hij heeft natuurlijk een heleboel bekende mensen op de wereld gezet, zijn dochter, Willeke Alberti, en natuurlijk een nog een kleinzoon, die ja, als presentator dat het niet zo goed doet de laatste tijd. Een hoop ophef over en nu weer een aanklacht als doodslag. Maar Willy Alberti, ja, die past in dit programma. U hoort regelmatig een artiest voorbij komen van dit genre. En zeker Willy Alberti komt regelmatig voorbij. U hoort nu als van de Amsterdamse grachten Willy Alberti hier op CFM Zandvoort. Ze zijn alweer wat van plan en het komt erop aan dat tijdig deze aanslag te keer. Hier wat zo vaak als onschuldig vermaakt ons, ons bekoort heeft. Af.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 toch al zo Toen ze nog geen brie was, en mama vroeg aan haar: Wat wil je nu eens drinken? Had zij haar hand op klaar? Ik wil klappen, klappen, meld met zeuken, want iets anders Is hij niet erg content Steeds als hij om een kus vaart Zegt zij op dat moment Ik wil klappen bye We ik ons vierge en in en we willen ons landje vreem, dus dienen dat voor erbij. Maar als we met verlof gaan leven als een kind zo blij want leggen ze zijn major. Onze verlof pas voor zegt hele cel, ik dank je wel en we gaan er mee van vandoor.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 We schaar van zes en klaar voor Nederlands En we willen ons landje vrij. dus dienen dat hoort erbij. Maar als we met verlof gaan, zijn we als een kind zo blij. Want letten is als jank majoor als de verlof pas voor. Zegt hele cel, ik dank je wel en we gaan er van vandoor. Twee maal 24 uur.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 So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 Leven de peren en de pruimen Al die bloesjes en ze ringen Dat er van die mooie dingen Zonder koelmest te ruimen Leven de peren en de pruimen Wat is het zwaar, wat is het zwaar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 Zingen allemaal het hoogste lied Het is dan ook een liedje dat je in de benen schiet Prost, prost, kamerad, prost, prost Kamerad, prost, prost, prost, prost, prost We nemen er nog eentje, daarom prost Prost, prost, kamerad, prost, prost, kamerad Prost, prost, prost, prost, prost We nemen er nog eentje, daarom prost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 neem in je leven strijd een verzaak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 Stap naar Zandvoort, uit Zandvoort. Zandvoort met Mario Zandvoort. Mijn lieve schat, ik ben het meest van jou te droog.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 om de goede mop. Die was vaag gezegd. Nou, die was niet slecht. En het koor van vrouwen antwoordt: 'het is net zo je zegt.'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 Take the scene. Yeah. <laughs>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 Keep y'all.